Even. We worden opgeheven Nee, serieus Maar de minister heeft besloten dat jij alleen mag blijven Omdat de voorzitter van de carnavalsvereniging hem de drukproeven van jouw artikel heeft laten lezen Maar, maar wat, wat is er nou echt besloten? Dag Maarten Dat gaat. Dat gaat. Hoe was het? Er wordt een commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de instituten... die moet onderzoeken hoe we het best met elkaar vergeleken kunnen worden. Dus nog niets over bezuinigingen? Nee, nog niets. Uh, ze hebben de opdracht gekregen om volgend jaar rapport uit te brengen. Dan wordt er opnieuw vergaderd. Met koning... Met Wim Bosman. Wim? Hoe vond je het gisteren? Um. Inlichtend... Wij eigenlijk ook wel. Maar besloten is er nog niets? Behalve dan toch dat er nu een commissie zal worden ingesteld die het probleem gaat onderzoeken. Krijg jij daar eigenlijk nog een functie in? Er is sprake van dat ik secretaris word. En dat vind je leuk? Het lijkt me heel interessant. Maar ik neem aan dat je voor iets anders belt. Toch niet helemaal. We gaan hier morgen vergaderen over de samenstelling van die commissie. en mm -hmm. Daar zal ook iemand voor de alve instituten in komen. Mag ik jouw naam noemen? Dit is zuiver informatief. Ik weet natuurlijk nog niet welke namen de anderen in gedachten hebben. Dat begrijp ik, maar ik moet er wel even over nadenken. Uh, wanneer moet je dat weten? Kun je me vanavond thuis bellen? Uh, dat kan. Um, wat is je nummer? Heb je een papiertje? Um, ja, ga je gang. Oké, okay, 070. Dag 843. Dag 943. Ja. 07. 070? Oké. Okay. Dat is het. Uh, ik ben hier vanavond. Graag. Dag Wim. Wim Bosman vraagt of u mijn naam mag noemen voor die nieuwe evaluatiecommissie. als tegenwoordig van de Alfa-instituten. Dag Bart. Dag Maarten. En doe je dat? Als ik dat zou doen, kan ik die lezing wel helemaal op mijn buik schrijven. Ik kom er nu al niet aan toe. Ja, ze hebben gisteren besloten om een commissie te stellen die advies moet uitbrengen over een methode om de doelmatigheid van de instituten met elkaar te vergelijken. Is dat met het oog op de bezuinigingen? Dat is de bedoeling, ja. Ik weet niet of jij belang hecht aan mijn oordeel, maar ik zou dat beslist niet doen. Waarom niet? Ik zou niet verantwoordelijk willen zijn voor het werk van een ander. Wie moet daar dan verantwoordelijk voor zijn? Daar heb ik geen oordeel over. Ik zou het maar doen. Waarom? Het is in het belang van het bureau. Nou, dat zit nog. Misschien kom ik wel tot de conclusie dat het bureau als eerste moet worden opgeheven. Daar ben ik dan toch niet met je eens, Ad? Ik denk dat het meer in het belang van het bureau is dat Maarten aan zijn onderzoek werkt. Daar kom ik nu ook niet aan toe. Dat vind ik dan ook onjuist. moet er nog eens over nadenken. Uh, nu ben ik naar Rie. Veel ja. plezier. Dank je. Zoek je iets? Ik kijk door de lichtschacht of Rie er is... ...en of ze alleen is. Hm. Nu heb je je bril dan toch wel op. Nu kijk ik dan ook in de verte. Hm. Rie. Zwitser er niet? Die is naar Haarlem. Het Provinciaal Archief. Um, Rie. Je hebt toch geen verband gelegd... ...tussen het vervolgingsbeleid van de politie... ...en de economische conjectuur? Nee. Waarom niet? Ik begrijp het niet. Wat begrijp je niet? Waarom een verband zou zijn. Maar het verband is duidelijk. Je hoeft die maar naast elkaar te leggen. Ik zie het dus niet. Jammer. Als ik het niet zie. Nu je die aanvallen op de politie eruit hebt gehaald... is het op zichzelf een goede samenvatting geworden van het vervolgingsbeleid. Uh, ik heb nog wat kleine opmerkingen die ik je zal geven. Maar je schrijft goed, en je stijl ligt het niet. Het is alleen nog geen, uh, geen artikel. De lezers kunnen hieruit niet opmaken wat het specifieke karakter is van ons soort onderzoek. Maar aan de andere kant kan je ook niet dwingen. Uh, daarom kan het wat mij betreft zo geplaatst worden, maar alleen omdat het je eerste artikel is. Volgende keer zul je wel moeten voegen in het beleid. Hier heb je het artikel. En... Hier zijn mijn opmerkingen. Kijk daar nog even naar en breng het dan in de rondgang. Als niemand verder bezwaar heeft, kan het in het volgende nummer. Dank je. <laughs> Hoe gaat het nou met je nieuwe onderzoek? De boodelbeschrijvingen slecht. Hoezo slecht? Geen muziekinstrumenten. Helemaal geen. Een paar procent misschien. Dus ze zijn er wel. Ja. En het neemt toe. Welke plaatsen heb je nu gedaan? Dalfse, Geldermalse, Rosmalen. Dus nog niets uit het westen. Moet je toch maar even doorgaan. En wat moet ik dan doen met de mensen die geen muziekinstrumenten hebben? In ieder geval sociaal klassificeren, net als Fritz heeft gedaan. Dat heeft toch geen zin? Tuurlijk heeft dat zin. Mensen die geen instrumenten hebben zijn nog net zo belangrijk als de mensen die er wel in hebben. Je moet toch weten hoe zo'n groep als geheel eruit ziet. Bovendien kan Lien daar dan weer gebruik van maken voor haar onderzoek. Misschien is het trouwens wel goed als je tegelijk op andere vormen van vrije tijdsbesteding let. Ben je ook schaak- en damborden tegengekomen en triktrakborden? Dat weet ik niet, daar heb ik niet op gelet. Let daar dan op, alles wat met vrije tijdsbesteding te maken heeft. Biljart, kaarten, halma, ganzenbord. Kan een verdomd uit onderzoek worden. Goed? Als het moet... Het moet niet, het lijkt me leuk. Uh, ik heb met Jantje gepraat, we kunnen een leesapparaat aanschaffen. Wil jij eens nagaan wat je precies nodig hebt? Ze heeft een folder. En, Ik heb gezegd dat ze het mag publiceren. Dat zul je Gert horen. Gert kan beter, bij haar ben ik daar niet zeker van. Bovendien is dit een materiaalpublicatie. Heeft Rie een artikel geschreven? Over straatmuziek. Het vervolgingsbeleid van de politie in de afgelopen honderd jaar. Ik had gewild dat ze niet zien dat er verband is met de economische conjunctuur. Maar ze beweert dat ze dat niet kan. Terwijl het zo duidelijk is als glas. Daar kan ik niet over oordelen. Neem het maar van mij aan. Dan zou ik het toch eerst moeten lezen. Waarom moet begrafenis nou onder hoogtijdagen? Een hoogtijddag is toch een feestdag? Een hoogtijddag is een dag waarop een belangrijke gebeurtenis plaats heeft. Ik dacht dat het een feestdag was. In zekere zin is een begrafenis ook een feestdag. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat Joop daar moeite mee heeft. Hier. Hoogtijd zie hoogtijd feestelijke tijd feestelijk getij vergelijk Middel-Nederlands hoge feestelijke tijd spiegel der zonden 163b en verder hoge dag kolom 1011 hoogdag, zie al daar bij de Rooms-Katholieken A hoge kerkelijke feestdag dus geen begrafenis de... voor ons is een begrafenis een hoogtijddag gebeurten, huwelijk, dood, bij elkaar. wat het woordenboek daarover zegt interesseert me niet Met Maarten. Ah, dag Maarten. Uh, ik heb over je vraag nagedacht. En? Het probleem is dat ik niets zie in die zelf-evaluatie. Oh, nee. Ik geloof niet dat je op die manier ooit tot een vergelijking kunt komen. Mooie muziek heb je eraan. Is dat de radio? Nee, dat is een grammofoonplaat. Mooi. Stemmig. <laughs> ja, ik hou er wel van. Maar hoe zou jij het dan willen doen... Um, als het de bedoeling is om een instrument in handen te krijgen dat het jullie mogelijk maakt om een keuze te doen bij de bezuinigingen ja? dan um, nou, dan zou je een commissie moeten instellen van drie integere intelligente mensen die samen het hele terrein van de wetenschappen kunnen overzien en die periodiek alle instituten bezoeken en daar dan ook met iedereen praten. Ja? Die mensen moeten natuurlijk volstrekt onafhankelijk zijn... en de macht krijgen om op grond van hun bevindingen beslissingen te nemen. En instituten op te heffen of afdelingen. Ze moeten vooral ook psychologisch inzicht hebben... zodat ze de blaaskaken meteen kunnen ontmaskeren. Ja. Ben ik duidelijk? Heel duidelijk. Ik vind het een hele interessante gedachte. Dat doet me genoegen. En van zo'n commissie zou jij wel deel uit willen maken? In plaats van mijn werk op het bureau? Dat zou dan wel moeten, denk ik. Daar zou ik over moeten nadenken. Dat begrijp ik. Ik vind het een hele interessante gedachte. Vind je het goed als ik hem meeneem naar de vergadering? Tuurlijk. Doe ik. Ik ben je in ieder geval heel dankbaar dat je erover hebt na willen denken. Ik vond het een feest. Het was voor mij een hoogtijdag. Zie je wel. Dag Wim. We zien elkaar nog wel. Dag Maarten. Wie was dat nou? Wim Bosman. Dat ben je toch niet echt dat je in zo'n commissie wil gaan zitten? Daar is toch geen sprake van. Ik, ik wil juist niet in de commissie gaan zitten. Maar je zei toch dat je erover zou denken? Jij begrijpt niets van tactiek. Als ze je iets voorstellen waar je geen zin in hebt... dan moet je dat niet afwijzen, want dan gaan ze druk op je uitoefenen... en dat verlies je. Dan moet je een tegenvoorstel doen waarin geen plaats voor je Doe is. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik, schreef ik hoor je wel. Ik schreeuw niet. Ik zie niet in waarom je niet gewoon kunt weigeren. Omdat jij niet in die situatie zit. Bovendien vind ik natuurlijk echt dat het zo moet. Anton, heb je al gestemd? Ja. Waar? In de zaal. In de zaal. Wat? D en D. Goed. <laughs> je moet de goed hebben van de bruin. Hoe ja, is het nou? Goed. Hij heeft alweer een nieuwe pacemaker. <laughs> Hoe lang is het nou weer geleden dat hij dat hartinfarct heeft gehad? Ik weet het niet. 1961 of? Uh, jongen, 62. Jongen, <laughs> 20 jaar geleden. Hij houdt het wel vol. Hij houdt het vol. De rode is vorige week geweest. Hè? Ja. Hoe was dat? Ja. Waar hebben jullie het over gehad? Over de... Wieso? Waar <laughs> zou je het anders over moeten hebben, hè? Ik heb een uh, verzoek gehad van de Nederlandse Protestantenbond... of ik een lezing wil houden over paasgebruiken. Huh? Maar ik ga zo schrijven dat ik dat niet doe. In de eerste plaats heb ik geen tijd, en bovendien weet ik er geen bliksem vanaf. Jawel. Wat weet ik nou van paasgebruiken? Zou jij het gedaan hebben? Ja. Jij zou gewoon navertellen wat daarover in uh, schrijnen staat. Ja. Onzin of niet? Jaap en ik zijn uh, vorige week naar een institutendag van het departement geweest... voor de directeuren van de buitenuniversitaire instituten. Ze moeten bezuinigen, en dat willen ze nou doen... Door ons allemaal een zelf-evaluatie te laten schrijven. Zodat ze straks, zonder uit hun stoel te komen, een oordeel kunnen vellen. Maar dat werkt niet. Iedereen heeft zijn eigen instituut natuurlijk geweldig. Dat kan je nooit vergelijken. Daar hebben we hebben de hele dag over vergaderd. En het resultaat is nu dat we een jaar de tijd krijgen... om zelf ook nog eens aan te geven hoe die vergelijkingen dan gemaakt moet worden. En zo modderen we met.